om deel te nemen aan een regering van nationale eenheid. Dat wijst de oppositie nu af. Tegen het autoritaire regime van Salem wordt al wekenlang gedemonstreerd. Bij de demonstraties zijn tot nu toe 30 mensen om het leven gekomen. De demonstranten zijn onder meer boos over de wijdverbreide corruptie en de hoge werkloosheid in Jemen.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 All away.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 See me coming I look away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 De woorden die ik stuurde, uit onmacht om niet kwijt te raken... Something that I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 De republikeinse meerderheid in de senaat in de Amerikaanse staat Wisconsin heeft een omstreden voorstel aangenomen dat de macht van de vakbonden drastisch inperkt. Vakbonden kunnen straks niet meer namens werknemers onderhandelen over cao's. Die moeten nu zelf hun arbeidsvoorwaarden regelen. Tegen het voorstel van de republikeinen is wekenlang door tienduizenden mensen geprotesteerd. De democraten hebben nieuwe protesten aangekondigd. Verwacht wordt dat de republikeinen ook in andere staten proberen om de macht van de vakbonden in te perken. Wim Kok stopt met zijn werk als commissaris bij oliemaatschappij Shell.